Middernacht, het is zaterdag 23 november. Die ook het eerst raam met het NOS-journaal. De ambassadeur van Angola doet aangifte tegen verslaggever Danny Goosen van po -nieuws. Hij beschuldigt de journalist van huisvredebreuk. blijkt uit een brief van minister Timmermans aan de Tweede Kamer. Woensdag maakte de op straat voor de Angolese ambassade een item over foutparkerende diplomaten die hun boetes niet betalen dat liep uit de hand. Goossen kreeg ruzie met het ambassadepersoneel... en deed later aangifte van mishandeling. Minister Timmermans heeft met de Angolese ambassadeur gesproken. Hij heeft benadrukt dat diplomaten zich aan de Nederlandse wet moeten houden... en dat persvrijheid belangrijk is. Een groot Nederlands vissersschip is overmeesterd door de Ierse Marine. Het schip werd de afgelopen dag geënterd... omdat de vissers de regels zouden hebben overtreden. Maar wat ze precies hebben misdaan is niet duidelijk... Ook is niet bekend of de opvarenden zijn gearresteerd. Het visserschip komt uit Katwijk aan Zee. Volgens de marine gaat het om het grootste schip dat Ierland ooit heeft opgebracht. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry vliegt naar Geneve... om bij het overleg over het nucleaire programma van Iran te zijn. Kerry wil met zijn aanwezigheid de onderlinge verschillen verkleinen... en dichter bij een overeenkomst komen... In Zwitserland proberen Iran, Duitsland en de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad een akkoord te bereiken over de nucleaire activiteiten van Iran. En in de gevangenis van Vught heeft een gedetineerde brand gesticht in zijn cel. De man raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Hij zat op de psychiatrische afdeling van het complex. De afdeling moest korte tijd worden ontruimd, maar binnen een paar minuten was de brand onder controle. Hoe de man de brand kon stichten is niet duidelijk. Het weer op de meeste plaatsen droog en het koelt af tot net boven het vriespunt. Overdag wolkenvelden, maar van tijd tot tijd is er ook zon. Het wordt ongeveer 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Klaas Strupsteen. Goedenacht, hartelijk welkom bij een speciale en feestelijke uitzending van Casa Luna. Onder de noemer Casa Fiesta vieren wij in vijf uitzendingen dat Casa Luna tien jaar bestaat. Een beetje zuur is wel dat het daar ook bij blijft, maar daar denken we vannacht gewoon niet aan. Dit wordt een mooie, gedenkwaardige uitzending. De vaste presentatoren van Casa Luna mochten uit alle gasten die ze de afgelopen jaren hebben gesproken... hun drie favorieten kiezen en uh, die zijn dus nog een keer uitgenodigd. Ik bijt vannacht het spits af met mijn drie droomgasten. En op de volgende vrijdagen zijn de anderen aan de beurt. En speciaal op deze feestelijke uitzendingen uh, is het extra de moeite waard om de webcam aan te zetten. Om op het internet naar ons te kijken. Want er zijn meer... Nou, ik kun je niet of er meer camera's zijn, maar er is wel een, een regisseur aanwezig. En er zijn ook meer camera's, dus dit wordt allemaal fantastisch in beeld gebracht. Beter dan Pau en Witteman, heb ik me laten vertellen. Ehm... <lacht> um, nou ja, vannacht praat ik dus tot twee uur met drie gasten. Alleen onderbroken door het journaal. Er is geen hoorspel om kwart voor één, En omdat ik veel met de gasten wil bespreken... Eh, geven wij vannacht ook niet het woord aan onze luisteraars. Daar moesten we lang over nadenken, maar daar hebben we toch maar voor gekozen. Dus eh, vannacht geen bellers, geen hoorspel. Wel het nieuws, maar verder alleen maar een gesprek met eh, drie gasten. En iedereen heeft één plaatje meegenomen. Dus eh, nou ja, het wordt een mooi afwisselend geheel. Ja, en dan die gasten. Het is natuurlijk heel lastig om uit. Ik heb geteld, nou niet geteld, maar een beetje uitgerekend dat ik zo'n 300 mensen heb gesproken. 300 uitzendingen van Casa Saluna heb gepresenteerd. Ik denk dat er geen ander programma is waar ik zo vaak bij gepresenteerd heb. Maar nou ja, uit die 300 gasten moest ik dus iemand, of drie mensen kiezen. En uh, ja, die zitten nu hier, want het is, echt, uh, het is echt het lijstje dat ik als eerste had ingediend. Er zijn geen reservekandidaten uh, aangeroepen, dus dat is echt leuk dat jullie ook allemaal meteen wilden komen. Uh, het zijn oorspronkelijke mensen die volgens mij met elkaar ook helemaal een, een mooi geheel gaan vormen vannacht. Uh, het zijn publicist, feminist, columnist, Karin Spijks is nog veel meer, maar dat komt allemaal later wel geldt voor iedereen dat ik niet meteen alles ga vertellen... en dat we misschien ook de hele uitzending niet alles gaan vertellen. Nou, dat weet ik eigenlijk wel zeker. Ook filosoof en schrijver Ger Groot is hier... en kinder- en jeugdpsychiater Glenn Helberg... die onder meer ook voorzitter is van het overlegorgaan Caribische Nederlanders. En daarover hebben wij een paar jaar geleden met elkaar gesproken. Nou ja, aan de uitzendingen met deze drie gasten bewaar ik natuurlijk heel goede herinneringen. Zowel qua inhoud als qua sfeer. Zonder dat ik mij echt elk detail van die gesprekken nog herinner. En ik heb het ook niet teruggeluisterd, dus dat is ook wel fijn. Je kunt gewoon nog een paar dingen zeggen die je zes of drie of twee jaar geleden hebt gezegd. Want ik weet het waarschijnlijk toch niet meer. Uh, maar wat ik wel zeker weet is dat jullie mij gaan boeien en gaan raken vannacht. We hebben de drie gasten gevraagd uh, de uitzending te openen met een kort verhaaltje. En ter introductie daarvan zal ik steeds nog even uh, ook in het kort uitleggen... wat me zo aanspreekt aan de gast en waarom ik hem of haar er graag bij wilde hebben. Dan begin ik met uh, Karin Spijnk. Uh, dat was ook de eerste gast in tijd, zal ik maar zeggen. Want jij was uh, te gast op 20 oktober 2007. Je weet het nog goed, volgens mij. Nee, hè? Uh, Maar in ieder geval, wij, wij spraken toen onder meer over borstkanker... na aanleiding van een proefproces van het lara Wigman fonds tegen de staat. Uh, Pinker Ribbon, jouw eigen borstkanker... en de manier waarop jij daar open en bloot mee omging. Um, en, en ik ben ook heel blij dat jij hier bent... omdat ik de, de onderwerpen waarmee jij je mm. bezighoudt... ook heel vaak heel boeiend vind. De manier waarop je erover praat, de originaliteit, eigenzinnigheid ook... Uh, die spreken me allemaal heel erg aan. Ik vind het fascinerend hoe jij met jouw ziektes, moet ik helaas zeggen, omgaat. Ja. En ik heb je ook een beetje gevolgd op jouw zelfmoordforum... dat inmiddels gesloten is. Zowel de, dat forum zelf, de manier waarop daar geschreven werd... dat, dat sprak mij heel erg aan. En ook, eigenlijk ook de manier waarop je ermee mee opgehouden bent. Dus nou ja, reden genoeg om jou uit te nodigen hier vannacht in Casaluna. En, en misschien wil jij dus nu als eerste ter introductie... een kort verhaal vertellen. Um, uit het hoofd, want als ik het ga voorlezen... dan wordt het zo'n beetje <coughs> zo plechtig... <coughs> Um, ik ben vroeger ontzettend veel geplaagd. En daar ben ik dan wel... Een soort, ik, ik ben nooit bang geweest voor uh, gevechten en instanties en voor meningen. Maar ik ben altijd wel erg bang geweest voor mensen die nare dingen konden doen. En ik heb daar toch een soort, van, uh, een soort van schil om me heen doorgebouwd. En de allereerste keer dat ik die schil echt helemaal kon afleggen... Um, dat is een beetje een raar verhaal, maar dat was dan toch zo was met ecstasy. Um, en het was echt de allereerste keer dat ik het gebruikte... en um, ik heb toen notenbenen twee pillen nodig gehad... voordat het überhaupt begon te werken. Dat was omdat ik zal maar zeggen, die schil zo ontzettend dik was. En ineens voelde ik me rustig geworden. Warme schouders, wat bij mij altijd het gevoel is... een soort van teken is van behagelijkheid. Nu is het veilig. En dat ik ineens dacht... maar waarom zou iemand me überhaupt iets willen doen? En vanaf dat moment ben ik makkelijker geworden in... Had ik ook niet meer zo ontzettend het idee dat ik mezelf steeds maar moest beschermen en schrapzetten en wat ook. En, uh, en daarnaast, ik zou maar zeggen in, in de meer openbare optreden, ben ik altijd wel ervan overtuigd geweest dat dingen over jezelf vertellen, ook dingen die je moeilijk vindt, um, en zowel een, een sociale als soms ook zelfs een politieke functie kunnen hebben. We zitten namelijk allemaal met allerlei dingen waar we het nooit over hebben... of maar met grote moeite over hebben... en die zelden of niet publiekelijk worden besproken. Maar juist omdat ze er allemaal mee zitten... is het zo belangrijk om het er wel over te hebben. En of het dan gaat over zelfmoord, zoals op dat forum... of over uh, gezinskwesties of ziektes en angst voor de dood... of uh, angst voor aftakeling... daar heb ik altijd... Ik heb het nooit moeilijk gevonden om daarover te schrijven... Het wil niet zeggen dat ik alles schrijf. Um, het soms schrijf ik pas over iets als ik er zelf ook een beetje uit ben. Um, maar ik vind het nooit erg om, om, om me daarin... Ik weet niet, klein of ja, kwetsbaar is ook een beetje zo'n zo term geworden. Zo'n cliché bijna. Maar ik vind het niet moeilijk om dingen te laten zien of te vertellen... waarbij heel veel mensen van, oh god. Hè? Dus is ook bijvoorbeeld inderdaad met die borstkanker. Ik vond het zelf heel bevreemdend toen... dat uh, zoveel vrouwen het hebben. En zoveel vrouwen ook waarbij... een deel van hun borst wordt weggehaald. Of soms alles. En dat we daar eigenlijk nooit foto's van zien. En dat maakt het ook veel moeilijker nog... als je borstkanker krijgt, om je voor te stellen... hoe het wordt met je. Dus toen op opzij mij vroeg... Van, nou, wil je niet een interview doen over die borstkanker? Zei ik, ja, op één voorwaarde. Dan wil ik dus ook gewoon bloot en kaal en wat ook op de foto. Oh, dat is nou ook even iets van hem. En toen dachten ze even later... dat is een heel goed idee. En dat is een soort kwetsbaarheid... Waar ik vind het heel... nou, niet makkelijk om te doen als in van... Ik, bedoel, ik ga niet zo over straat lopen of zo... maar op het moment dat ik het nut ervan inzie... dan vind ik het, vind ik het makkelijk. En... Tegelijkertijd, ik weet ook dat het voor heel veel mensen minder nee. makkelijk is. En dan <tiektijd> hoop ik toch door daar Frank en vrij over te zijn, dat ik hen ook een beetje van een drempel af. Ja, over, over een drempel heen help en bij hen een klein beetje een schilletje weg kan, dat, dat ik hun ecstasy kan zijn. Hmm. Ja. <tiektijd> In Spanje was dat. Ja, kwetsbaarheid, dat is een van de thema's die wij ook gekozen nee. hebben voor deze avond. Ik weet niet of u spotjes gehoord heeft, daar hebben we dat ook gezegd. Er zijn wat, wat andere thema's. Misschien goed om nog even te zeggen dat, dat al die Casa Fiesta-uitzendingen, zoals wij ze noemen, als gemeenschappelijk thema hebben: een, een toekomstbestendig Nederland. Dus daar gaan we het ook over hebben. Maar daarbinnen. Ja, is bij iedere combinatie van gasten weer naar andere thema's gezocht. Uh, en hier geldt kwetsbaarheid als een van die thema's. Maar ook gastvrijheid bijvoorbeeld. Veiligheid, openheid, privacy en identiteit. Dus daar gaan we het vannacht over hebben. En dan steeds met in ons achterhoofd dat toekomstbestendige Nederland. Ja, Ger Groot en Glenn Helberg hebben ook mee zitten te luisteren natuurlijk. Uh, ik vind het wel leuk als jullie even reageren voordat we naar de volgende verhalen gaan. Ger, wat vond jij? wat viel je op? Uh, nou, wat ik me afvroeg um, is, uh, uh, je zegt dat je het uh, op een bepaald moment niet meer moeilijk vond om uh, te schrijven over dingen die jou heel nabij raakten. Is het een verschil uh, om erover te schrijven of om erover te spreken met iemand? Of maakt dat niet uit? Nee, maakt niet wat wel uitmaakt en het een tijdje voor ik het door had. Als iemand een wildvreemde naar me toe komt. En dan vervolgens... Ja, ik vond dat ook heel erg raar. En dan ingaat op iets wat ik ergens geschreven heb... op een toon alsof ik het aan hen heb verteld. Dan vervalt ineens een afstand die wel noodzaak... want mm. ze zijn namelijk niet mijn vrienden. Nee. En het kan best dat ik ze geraakt heb... of dat ze het belangrijk vonden. Ofzo. Maar um, het is niet zo dat ze daar privileges... of, of een soort van intimiteit aan kunnen uh, ontlenen. En, en natuurlijk gebeurt dat wel, zeker als mensen geraakt worden... En dat is het moment waarop ik soms zelf Omdat, weer een beetje... Uh, je toch in een soort van anonimiteit zit of zo? Of... Mm, nee, ik vertel het in het algemeen. Maar ik heb het niet aan hem persoonlijk of aan haar hmm. persoonlijk. Dus dan moeten ze ook niet doen alsof wij enorme geschiedenissen hebben... van samen op de bank zitten en hmm. weet ik veel wat... en enorme verhalen uitwisselen of zo. Dus... Um, dat is een aspect van dat schrijven dat je niet meteen doorzien had. Ja, ja nee, had. dat, dat duurde een tijdje ook voor ik ja. doorhad waarom, waarom ik sommige dingen niet prettig vond. En nou, goede. Ik, vind, ik vind het fantastisch als iemand zegt... ik werd daardoor geraakt of ik vond het zo'n prachtig verhaal. Maar het betekent niet dat we vriendjes zijn. Het kunnen we misschien wel worden, maar <lacht> daar is nog dat iets meer voor nodig. Ja. Glenn, jouw reactie? Mijn reactie, het eerste wat je zei was dat je geplaagd werd. En, mm. en plagen... En dat is in mijn vak, ik ben kinder- en jeugdpsychiater. We weten dat plagen gewoon pijn doet, net zoals fysieke pijn. En wat je vertelde is die dikke muren je hebt opgebouwd. En als je dan zo'n dikke muur om je heen bouwt, dat is om de pijn af te weren. Ja. En dat is met name wat ik interessant vond. Want we kunnen, inderdaad, we kunnen gewoon neuropsychologisch zien mm. tegenwoordig... als je uitgesloten wordt, waar het in de hersenen te zien is. En dat het ook werkelijk te vergelijken is met lichamelijke pijn. En dat we zien, zoals jij zegt, je vertelt, dat heel vrolijk dat je ecstasy bent gaan gebruiken. En dan denk ik, hoeveel doen dat niet, die zich uitgesloten voelen... om vervolgens met een ander middel die muur af te breken. En het manier waarop je eindigt, vond ik natuurlijk prachtig. Want ik kijk heel veel in je verhaal. En wat je zei was, ik hoop door mijn openheid... dat ik de ecstasy kan zijn voor een ander. Nou, ik moet je zeggen, ik heb één keer in de Roxy zo'n pilletje genomen... Mm -hmm. En ik dacht, mijn nee god, ik voel niks. En, uh, je moet er dus... twee nemen, dat zei je zo. Ja, ze zei twee. Ja. Ja, ze zei ik voel niks. Maar ik moet je zeggen, ik ben heel erg bang voor die dingen. Ja, dat en, maakt uit. Ja. En toen dacht ik van, weet je, ik ben zo vrolijk genoeg. Dus ik ben opgehouden. Dus, uh... je, je, je moet je er ook inderdaad aan kunnen overgeven. Ik doe zo inderdaad warme schouders. Ja. Je moet je dan kunnen overgeven. Ja. En ineens kon ik dat. En toen... Ja, dat, dat was een, een, echt een heel bijzondere ervaring. Doe je ja, het maar... nog wel eens als je, als je je rot voelt? Nee, de laatste keer was echt lang geleden. Ik zou het wel weer een keertje willen doen, denk ik. Ja. Vanavond misschien? Nou, ik heb... Er <laughs> niks bij. Ik heb niks bij. Heb niks bij. bij. Had je nog wat over? <laughs> ker, wat ga ja. je zeggen? Waar, waar, waar, waarom zou je het nog een keer willen doen? Um, nou, nu voor, ik, ik heb een tamelijk uh, um, een nare periode achter de rug. Het wordt ook alweer tijd voor een ander gevoel. Dus okay. dat... Uh, ja. Ja. ja. Nee, en... Een van de mooie dingen aan ecstasy is toch... Uh, uh, je, je kan al roepen van ja, het is chemisch en, en het is niet echt... maar het, het geeft ruimte aan gevoelens die je ook hebt... en die iets minder makkelijk naar buiten laat komen. En uh, ik, ik heb het verschillende keren ook met mensen gedaan... die het ook nog nooit hadden gebruikt. En het is echt zo fantastisch om te zien dat iemand... Die, nee, er komen echt andere aspecten van iemand naar voren... en die je ook onthoudt en, en die je later ook gerust kunt... Ik zou maar zeggen, opnieuw kunt vrijmaken, opnieuw kunt benutten, opnieuw kunt tonen. Maar oh, die misschien voelen. niet altijd even aangenaam zijn? Ik heb het met ecstasy nooit zo gebruik, gezien dat, dat het misging. Hm? Nee, ja, behalve als mensen dat te veel, te lang gaan gebruiken. Maar dat geldt voor alles. Maar. En, en de nare periode waar je nu in zit, is die ook met ecstasy nee. weg te duwen? Nee, dat, de, dat, um, de dode mensen, die ja. krijg je niet terug met ecstasy. Dat, uh, nee. Ik ga door. Met het volgende verhaal. En, uh, dat is in dit geval het verhaal van Ger Groot. Nou, we hebben hem nu al horen praten. Uh, te gast was jij, weet je het nog? Nee, 2008 of zo. Ja, ja, in de nacht van 18 op 19 april 2008. Nou vind ik het persoonlijk altijd heel leuk... maar ook wel een beetje een uitdaging om met filosofen te praten. Want sommigen hebben uh, een, een aardig hoog abstractieniveau. En dan uh, is het best lastig, maar ook wel weer leuk om ze concreet te maken. Maar jij, Ger, sprak juist meteen al heel concreet... En zelfs voor mij begrijpelijk over fascinerende onderwerpen... als het kwaad in de mens, de kracht en het gevaar van seksualiteit. Als je het over mooie thema's hebt, dan hebben we er daar ook een paar te pakken. Over geluk ging het. En, en dat heeft misschien nog het meeste indruk op mij gemaakt toen. Dat ging ook over stierenvechten. En dat had ik tot op dat moment alleen maar als een vervoeilijke bezigheid gezien. Maar door de manier waarop je daarover bent gaan praten... ben ik daar toch ook wel iets anders naar gaan kijken. Um, en bovendien... Ja, ik, Trouwens, heb, heb, ja, ik heb gezegd dat je filosoof misschien toch wel leuk om even te zeggen... dat je doseert in, in Rotterdam en ook nog hoogleraar bent in Nijmegen. En verder laat ik dat soort uh, formaliteiten maar even achterwege als je het goed vindt. Um, maar, maar tot slot wil ik nog wel even zeggen dat wij een, een, een overeenkomstige passie hebben... waar jij nu iets over gaat vertellen. Mijn verhaaltje, ja. Ik heb een uh, verhaaltje uitgezocht... dat ik uh, al een, uh, een jaar of twaalf geleden heb geschreven. In, in een reeks van... Uh, columns waarmee ik ben begonnen toen mijn, mijn dochtertje geboren werd. Um, en dit is de laatste van die reeks. En die heet Angst. Zes is er nu. Met haar geboorte, wist ik, werd ze onvermijdelijk mijn noodlot. Sindsdien is zelfs de denkbaarheid van haar verdwijning een nachtmerrie... die ik me verbied te dromen zodra ze mij bespookt. Want elk geluk is een vergiftigd geschenk. Het kan niet zonder het besef dat het ook niet had kunnen bestaan of ooit zou kunnen ophouden. Het hart springt op in vreugde en sterft tegelijk van angst. Vanmiddag reed ik de straat in waar we wonen en zag haar aankomen uit school op de tegenoverliggende stoep. Ik wilde dat ze me zag en op hetzelfde moment bad ik dat ze me niet zou zien... want de wens was sneller geweest dan de bezorgde blik, kwam er geen auto aan. Ze zag mij en riep, dag lieve papa, maar bleef aarzelend Maar wel de tijd van een hartslag aan haar eigen kant. Zulk geluk is de onmaakbare toegift bij iets wat wel gemaakt kan worden. En daarom zijn kinderen er het beste voorbeeld van. De vluchtigheid die daarbij hoort is onbestierbaar. Dat wist ik zodra ze geboren was. Dankzij haar leven werd ik in één klap reddeloos afhankelijk en radeloos gelukkig. Want het is de vreemde aard van het geluk dat het alleen maar echt gedijt wanneer er machteloosheid en afhankelijkheid bij komen kijken. Dat zijn geen idealen die je modern kunt noemen. Autonomie, het wachtwoord van iedere emancipatie, gaat slecht samen met dit extra dat zich nou juist niet beheersen laat. Daarom maakt de droom van ongenaakbare zelfstandigheid het voor het geluk zo moeilijk. Dat laat zich niet gezeggen. Net zo min als het zich laat toevallen zonder de schaduw van de angst om ze verdwijnen. Die angst heeft geen kinderlokkers of nachtwoendnebel nodig. Ze ligt dagelijks op de loer in een val van de trap, een graadje in de keel, een virus in de zomer of de eeuwige angst van elke vader. Het moment waarop het huwelijk in scherven valt en hij soms uit eigen schuld, maar vaak ook niet achterblijft zonder kind. In de verte, waar de exen hun bittere guerilla's voeren, rommelt en schermutselt het, en ieder bied, ieder bidt dat het hem niet overkomt. Laat geen wrok of grill of wraakzucht mij mijn kind afnemen, alsjeblieft niet mij. Zo bezit ook ik mijn geluk alsof het in gestolen tijd was, met de wetenschap dat ik daarop geen enkel recht heb, en snijdt. Dag, lieve papa, met tweevoudig licht en donker door de ziel. Want dit vergiftigde geschenk komt altijd te gehaast. Nog voordat we gekeken hebben of er geen verkeer aankomt... en of de scheiding al niet daagt. Ja. Prachtig. Dat is twaalf jaar geleden. Dat is twaalf uh, jaar geleden. Geen scheiding? Ja. Nee, nee. Geluksvogel. Ik heb jullie in Spanje. <laughs> nee, mooi. Maar dat, hier kan ik me zo goed in verplaatsen. Maar dat gaat niet om. Hoe ga, wat uh, hebben jullie met dit verhaal van nou, Als het Houdt twaalf jaar Hilder. geleden is geweest, ben ik wel benieuwd. Hoe is het nu? He? Ja. Ja. Jaren, als je dochter 18 jaar is, hoe voelt dat nu? Ja, mijn ben dochter benieuwd. is net twee maanden het huis uit. Dat is weer een heel ander verhaal natuurlijk. Daar moet je ook aan winnen. Ja. Maar dat hoort erbij. Dat is goed. Ik, terwijl ik naar je luisterde... Dan moet je zeggen, als ik in de spreekkamer zit met mijn klanten, met mijn patiënten... en een ouder vertelt over haar kind... dan moet je vaak zeggen dat ik dan een gedachte krijg... als jij je kind maar niet kwijtraakt. Want hoe ga je daarbij begeleiden? Want dat is toch een van de meest angstige dingen die er zijn. En terwijl je dat vertelt, voel ik die angst die ik steeds weer opnieuw voel. Omdat ik natuurlijk mensen heb begeleid in die situaties. En ik vond dat een van de moeilijkste zaken om te begeleiden. Ouders die kinderen kwijtraken. Dus op dat moment dat het is mooi... Maar het is ook gelijk een van onze diepste angsten. Die we met z'n allen deden Als het gaat om onze kinderen. Het heeft een iets onnatuurlijks. Ja. En dan vervolgens inderdaad als ze 18 zijn. Dan merk je dat je in staat bent. Om toch datgene wat je nooit dacht dat je zou kunnen. Maar dat toch kan. Want het eerste verhaal van dat hecht waar je het over had. Wat zo hoog nodig is voor het kind. Net zo sensitief moet je zijn. Als ze autonoom willen worden. Om dat toe te staan. En als je dat kunt. Ik ben zeker dat je ervaart dat het ook rijkdom is, hè? dat je dat kunt. Misschien is het pril, maar misschien moet je toch gaan merken. Ik weet het, niet. het kost me uiteindelijk minder moeite dan ik. Ik, ik, ik, ik heb jaren gedacht, ik, ik zal uh, ontroostbaar zijn. En dat is niet zo. Uh, eerder het gevoel, het is het moment. Het is goed, nu moet het ook gebeuren. Dus ik heb er wel vrede mee. Oké, okay. natuurlijke beloop. Ja. Karin. Ik, ik vond het een prachtig verhaal, echt. En één ding... Uh, ook moeders zijn altijd ontzettend bang om hun kinderen ja, kwijt te raken. Ja, niet, zo, niet noodzakelijkerwijs aan de man, de, de vader, tijdens ergens, maar gewoon bang om het kind überhaupt kwijt te raken. En ik zie het ook aan mijn eigen ouders, die ook zowel met mij als mijn broertje... ook wel wat uit, hebben, uit te staan hebben gehad. En er is altijd onverbiddelijk iets. Het is je kind. En door roeien en door ruiten en alles doen wat maar kan... Ik weet, er was één moment dat ik mijn vader vroeg of hij wilde komen, want ik wilde iets met hem bespreken. En die had toen het. Ik weet niet hoe dat precies kwam, maar die had toen het rare idee dat ik zo ongeveer aan de grond zat, financieel. En die had toen al met mijn moeder al besproken, van nou ja, als dat zo is, dan geven we er gewoon geld. Al moeten we zelf droog brood eten. Mm -hmm. en, en er is zo'n enorme loyaliteit van ouders naar kinderen, en omgekeerd van kinderen naar ouders. Um, maar die, die angst. Um, het is heel raar. We gaan het geloof ik veel over de dood hebben toch? Het nummer wat ik uit heb gekozen gaat over de dood van je ouders. De dood van je kind is wat we niet verwachten. Het is bijna te eerst gaan de ouders en dan gaan de jongeren. Um, en het is altijd de angst van elke ouder. Vijf minuten te laat, dat zal toch niet. Het ja. zal toch niet. Dus, en je beschrijft dat echt prachtig. Ja. Ja. Heb je ook dat... Uh... Dat, dat je niet alleen bezorgd bent, maar al verdrietig bent om, om wat er kan gebeuren? Misschien wel. Ik, ik had een, um, een tijdje geleden een andere rare ervaring. Uh, ik zag oude video's terug. Uh, uit de tijd ongeveer, dat we zo jong was, nog, nog iets jonger. En video's is iets heel moois, want uh, vroeger waren er bijna geen manieren om je mensen te herinneren. En toen kwamen de foto's, en dat werden er steeds meer. En daarna kwamen de video's, en toen kwamen er ook nog... Um, beweging bij, maar ook daar zit iets vergiftigs in, omdat op dat moment realiseerde ik me dat degene die ik zag, en waardoor ik diep ontroerd was, er niet meer was. Die was als het ware dood. En ik vond dat een hele pijnlijke ervaring. Rudy Kousbroek heeft dat zo mooi beschreven. Melancholie is de weg weten in een huis dat niet meer bestaat. Ja. Ja. Oh, mooi hè? Dat, dat ook. Dat verliefd worden, houden van iemand die er niet meer is, want de tijd is verstreken. Dat... Ja. En dat merkwaardig genoeg door de moderne uh, uh, technologie, technologie en, en, ja. en reproductiemiddelen en zo, wordt dat alleen maar sterker. Ja. Want anders, de herinnering, in de herinnering zit de tijd ingebakken. Dus je herinnert je iemand, maar die herinner je je al op een afstand. Die zie je in de verte. Met het patina daaroverheen. Precies, patina maar de, de, de video, dat is het beeld wat je toen zag. Ja. En dat wringt veel meer. Maar begrijp ik dat het gaat over je kind en dat je zegt die is er niet meer en het lijkt alsof het of... nee nee als, die, dat moment is er niet meer nee dat snap ja. ik dat snap ik maar het, het, het raakt mij op een bepaalde manier want een van de zaken die ik uh, ja ik kom er steeds op terug <lacht> ik zit hier opeens als kinder- en jeugdpsychiater die steeds hm. dingen hoort en ik moet je zeggen dat het mij raakt omdat je zegt dat het dood is want een van de dingen die ik steeds moet doen in mijn praktijk als met volwassenen werk is dat kind weer tot leven roepen dat er nog steeds is. Mm -hmm. En het is zo bijzonder om dan te horen dat het kind is dood. Want een van de zaken die zo belangrijk zijn... om die continuïteit te zien die er is... en daarna terug te kunnen grijpen. Dus ik snap waar je het over hebt. En nee, tegelijkertijd... nee, maar dat gaat over verschillende dingen. Ja, nee, maar ik ben jij hebt het dan denk ik over de conflicten... of de problemen waarmee mensen zitten... omdat ze onder, in de tijd dingen niet goed zijn gegaan... en dat ze dingen niet hebben kunnen zeggen of niet hebben kunnen voelen... Nee. Nee, nee. Okay. waar ik het over heb is dat tijdens het volwassen worden... dat je het kind in jezelf achterlaat en denkt dat het niet meer hmm. is. En als ik ermee bezig ga, zie ik opeens dat het zo belangrijk is... om weer contact te maken hmm. met het kind. Met het kind in jezelf? Het kind is er. Ja. In, in jezelf? Ja, ja. ja maar, maar ja. jij zegt dat moment is in het verleden, dat moment is over. En die persoon, maar dat is een andere persoon, dat ben ik niet zelf. Hè? Ja. Dat is uh, dat, dat meisje wat ik wat die, van die luis verwisselde bij wijze van spreken, ja. dat is er niet meer. Die staat wel naast mij. Die kijkt ja. met mij naar die beelden. Ja. Ja. Maar dat ja. is toch iemand anders. Ja. Ja. Ja. Ik wil het nu hierbij laten. Ja. Uh, Glenn, wij gaan Spanning, zo naar jou. Ja. ja, dat is mooi jouw verhaal. Maar ik wil eigenlijk misschien even naar die muziek van, van jou, Karin. Kan ja, laat, dat een... Laten we eerst hem nee doen. nee nee, dat, nee, nee, okay. nee toch niet want anders oh. komen niet aan al die plaatjes toe en okay. bovendien ben ik ja. hier de is je bent de baas. De baas ja. ja Deze um, nee, maar um, we gaan het vast een ah. klein beetje laten horen maar dan kun jij in twintig seconden even uitleggen want je zei net het gaat over de dood of de ja, angst voor de dood voor jou. Ja nee. Um, laat even horen eerst. Ja. Gaan ja. of, of de... moet ik nou? Ik, um, de goede lessen van je ouders en, en um, de wijze woorden van, van hen die gaan. Um, strik je veters en eet broccoli. te zingen. Ze, ze, ze hebben veel meer gezongen. En, Hij is een uh, beetje gek. Ja, en, de, de, de echte zanger... is die man die met die, die warme... welluidende stem... Ja. Uh, op de voorgrond spreekt. En, en, en die ander... Dat, ja, maar het is, wel mooi. Uh, t, t is heel breekbaar. En het is natuurlijk ook ontzettend geestig. Je, je krijgt de lessen van je ouders... Uh, met twee woorden spreken. En, en altijd... Uh, uh, uh, je groenten eten, vooral broccoli. Hm. En tegelijkertijd... De andere kanten van dat je als kind, en ik had me dat niet zo gerealiseerd tot ik deze zin tegenkwam, dat je je hele leven voorbereidt ja. op de dood van je ouders. En dat je je hele leven voorbereidt, of hun hele leven je voorbereidt op nou, hun dood. Dat je weet dat het gaat komen en ja. dat hangt als een zwaard van Damocles boven het hoofd. En dat is het grote contrast, misschien ook de dramatiek juist van waar we het net over hadden, de, ja, precies, de mogelijke ja. dood van je kind. Ja. Glenn Heilberg jouw verhaal. Klaas, dat je me zou vertellen wanneer je mij ontmoet had? Of oh, de, sorry, dat heb je gelijk Ik dacht Ik dacht zo'n schip doen. Nee, ik nee, wil nee. ook wel gelijk vertellen nee, wat jou, je wilt. Bij nee. jou weet ik het eigenlijk niet zo goed. Nou, Oké, okay. ik kan je, je wel gewoon... vertellen. Nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee, nee ik ben helemaal, je, je hebt groot gelijk <tus> <tus> uh, de gast op 20 mei 2011. Goed dat je meedenkt. Ehm... Um, dat ging, dat ging toen over, over de mooie, maar ook de traumatische kanten van de overzeese eilanden. Want uh, ik zei het al, je bent uh, voorzitter van Ozan heet dat. Ocan. Ocan, met een C ja. ja dat is, want uh, daar staat voor... met Caribische Nederlanders. Ja, precies. Uh, en jij, jij zet je met hart en ziel in voor de Caribische Nederlanders. En, en praat daar ook heel bevlogen over, dat heb je toen ook gedaan. En als kinder- en jeugdpsychiater uh, heb je ook geregeld de, de psychiatrische problemen. Uh, onder Antilliaanse jongeren aan de orde gesteld. Vaak veroorzaakt ook door de afwezige vader, heb ik begrepen. Uh, het, het, het gesprek met jou heeft ook indruk op mij gemaakt destijds... omdat omdat er een soort van. Er was meteen een soort connectie, tenminste, dat vond ik. Want we hadden toen nog die stoeltjes die daar achter ons staan. Waar, ja. je, waar je wat dichter bij elkaar zat. En toen zaten we wel vrij snel op elkaars knieën te timmeren. Oh. een beetje. Weet je dat niet meer? Nee, nee. Ja, dat was zo, ja. Dat, en dat, draagt ook wel, dat had wel iets vertrouwd, vond ik. Dus een soort, die klik die draagt ook wel bij aan een mooie sfeer. Dus ik weet, heb, je, heb je dat ook een beetje, dat idee? Of, of toen, heb je dat, dat wel een goed idee? Nee, nee. Helemaal een... niet? Nee, nee. Wat, dat, wacht maar. Nee, ik heb het dat aan het eind van het programma. Ik had drie prachtige muziekstukken meegenomen. Ja. En aan het eind van het programma hebben we niets gedraaid. We waren alleen maar in elkaars, hoe zal ik zeggen, in elkaars aandacht. En als je zegt dat we hebben zitten tikken, kan ik me klink. helemaal voorstellen. Ja, ja precies. En dat heb het niet gevoeld. Zal ik mijn verhaal vertellen? Ja, ja, want als je nog langer, dan gaat, gaat je muziek er deze keer weer aan. Ja. Nou, uh, Klaas, ik weet niet hoe je ons bij elkaar hebt gebracht. Want de thema's die komen ongelooflijk overeen. En dat je eerst het muziekstuk van Karen hebt laten horen. Want ik ga vertellen over het verlies van mijn moeder. Want ik was 13 jaar oud. Het gaat over en uh, ja. en uh, mijn moeder overleed toen. Maar mijn moeder heeft mij voorbereid op haar overlijden. Ik hoefde dat niet te doen. Want mijn moeder was, toen ze mij kreeg, wist ze niet dat ze een nierziekte had. En men noemde haar hysterisch, maar het zat omdat men drie tumoren in haar buik. En een van die tumoren was ik. Dus toen ze mij kreeg, mijn moeder ongelooflijk gegild. En men dacht, die vrouw is hysterisch. Maar een paar jaar later ontdekte men... dat ze dus van die grote nierkiesten had. En die dingen worden heel groot in je buik. En ik werd geboren. En ik werd dus dat kind, dat het troostkind werd. Dat ze met zoveel pijn heeft gekregen. Maar op een bepaald moment moest ze afscheid nemen van dat kind. En ze moest afscheid nemen van haar kinderen. En ze bereidden ons voor. Omdat ze toen ze de diagnose hoorden. Hoe oud was jij toen? Ik, toen, toen ze het wist, was 62. Ik was toen zeven jaar oud. Oh. En, uh, en toen... Uh, uh, zes jaar later overleed ze. Maar omdat ze wist dat ze zou overlijden, heeft ze ons erop voorbereid. Dus ik hoefde dat niet meer. Ik hoefde mij niet voor te bereiden. Ik werd voorbereid. Maar toch dat moment dat ze overleed... ik maakte het mee hoe langzamerhand... die adem steeds uh, ging stokken. En die laatste adem. En toen veranderde mijn leven compleet. Het was stil. Op het moment dat ze overleed, was het stil. En mijn leven was veranderd. En, uh, <tie> en toen een jaar later... Toen uh, zong, zong ik een liedje zingen. Ik deed mee aan een songfestival. en Het liedje was Mama. Mama, Mama je bent de liefste van de hele wereld. Uh, toen woonde je op Curaçao? Op Curaçao. En ik zong dat liedje en ik won. En het was 1 mei, de dag waarop mijn moeder was overleden. Toevallig was het die dag. En ik was, ik was blij dat ik gewonnen had. En wat gebeurde er? Je barst in tranen Nee, ik barst helemaal niet in tranen uit. Ik was ontzettend blij. Maar ik ging wel in, het gebeurde wel. Waarom? Omdat een van de organisatoren het zo leuk vond om te vertellen. En hij zingde het liedje. En op deze dag is ze moeder oh. overleden. Oh. Daar kwamen de tranen. En voor het, voor, ik zong... Je bent het liefste van de hele wereld. En voor de hele wereld kon ik mijn tranen laten zien. Maar wat ik, ik was dus op dat moment kwetsbaar. Ja, ik stond daar met mijn hele verdriet. Maar weet je wat ik merkte onderweg? Dat wist ik niet. Dat ik sterk geworden was. Want toen was ik opeens medisch student... En ik moest patiënten begeleiden als co-assistent. En ik moest toen stervensbegeleiding doen... van iemand die nauwelijks ouder was dan ik. En ik kon het. Het ging vanzelf. Ongemerkt had ik geleerd met de dood om te gaan. Ongemerkt ben ik geworden wie ik werd. Waarom? Door dat verhaal. Want ik leerde met kwetsbaarheid om te gaan. Mijn hele vak is geworden met kwetsbaren omgaan. Mensen die op een of andere manier in een positie zijn gekomen... waarin ze het nodig hebben dat iemand naast ze staat... en het niet beter weet... En een van de mooie dingen die ik gemerkt heb uiteindelijk hierdoor... is dat door mijn kwetsbaarheid te voelen... ik mijn kracht kon laten zien aan de anderen. Niet door autoritair te zijn, niet door de dokter te zijn... maar gewoon door bij mijn eigen kwetsbaarheid stil te blijven staan. En liet je die oh, Nee je niet... Ik was mijn verhaaltje, maar je bent nu al enthousiast. Zo ging het toen ook, hè? Maar <lacht> <lacht> is het al klaar of niet? Nou ja, ik kan nog even doorgaan, maar stel die vraag. Nee, of je die kwetsbaarheid kon je bij je kracht komen... Maar kon je die kwetsbaarheid ook tonen? Ik, je, als, ik, ik, ik heb geleerd, dus als het over seksualiteit gaat... een van de manieren waarop ik bijvoorbeeld uh, arts ben geworden... we zaten in een groep van studenten... en we zeiden, als je niet met je eigen seksualiteit kunt omgaan... Hè, als je daar niet mee in contact bent... hoe wil je als arts dan met de seksualiteit van anderen omgaan? Dan zul je het alleen maar ontkennen. Dus een van de zaken die ik geleerd heb, is steeds... Bij je eigen vraagstukken terechtkomen. Eerst daarmee in het reinen komen. En vervolgens dan met de anderen in contact komen. Want dan is er geen barrière. En ik heb dat op elk terrein. Elke keer weer opnieuw met patiënten patiënt heb ik dat gemerkt. En ik moet je zeggen, of ik nou bezig ben met patiënten of met mensen. Een van de mooiste dingen die mijn vader, die ook overleden is inmiddels. die zei tegen mij: Glenn, weet je wat ik zo mooi vind aan jou? En dan moet je, moet je nagaan. Ik, een jongen, geboren uh, op Curaçao. uit Surinaamse ouders met een geschiedenis van de slavernij. Een geschiedenis waarin gezegd werd... jongens, uh, jullie moeten je best doen op school... want wij moeten verder komen dan de anderen. Mm. En het betekende dus, je moet ver komen. En bij ver komen betekent ook dat je dan... iets geweldigs zou zijn in de samenleving. En dat zou bijna je grote narcistische gevoel raken. Want ik ben zo ver gekomen. Maar met een opmerking die mijn vader maakte. Hij zei, weet je waarom ik zo trots ben op jou? Ik zei, nee pa. Hij zei, omdat jij arts geworden bent... en je nog steeds iedereen gelijk behandeld. Dat is het grootste cadeau... dat mijn vader me ooit heeft kunnen geven. Ik ben hem heel dankbaar daarvoor. Ook hij is aan de andere kant. En ik moet je zeggen, mensen gaan weg... maar ze blijven, en ze blijven in jou. Karin. <tie> um, het, het wordt een beetje een thema ineens. <tie> Helemaal <tie> niet over toekomstbestendigheid. We maar gewoon over. over de gaten. Nee, maar tegelijkertijd... We kunnen doen alsof het niet zo is. Maar, maar uh, zeker als je wat ouder wordt, worden mensen ziek om je heen. En dat, dat gebeurt meer dan wanneer je nog twaalf was of zo. En het, het, het, is een, het is een groot thema: omgaan met verdriet en verlies en de angst daarvoor. Um, en wat je zegt. Nou, niet dat je. ik denk niet dat je hebt geleerd om te gaan met de dood van iemand... als, als je moeder dood is gegaan. Ik bedoel, je, je weet wat het is. Maar het betekent niet dat je, dat, dat je het kunt vervolgens. Ik bedoel, je bent evenzeer geraakt als iemand... om wie je ook heel veel geeft overlijdt. Het is niet dat je een soort van lesje hebt geleerd... en dat je de volgende keer um, daar probleemloos doorheen laveert. Het blijft heel erg. En het is elke keer vreselijk. Alleen je hebt, een beetje, je hebt geleerd wat het betekent. Je, je hebt... Ondervonden hoe diep het ingrijpt en, en wat het allemaal met je, met je doet. En daardoor kan je het gesprek aangaan met een ander. In plaats van met een soort van afstandelijkheid en een, weet ik wat, desnoods um, welgemeende, maar toch niet betrokken positie hmm. erover te spreken. Oké, okay, dat is net ja. wat ik probeer duidelijk te maken. Ja. Dus met die kwetsbaarheid ja. in contact te blijven, ja, ja. hoef je dus niet nee. uh, op, met, op afstand te ja. blijven. Ja. Juist door meer contact ja. te zijn, want ik zie, ik zie dat we klagen bijvoorbeeld door de gezondheidszorg. Niet zelden is dat omdat we afstand inbouwen... omdat we denken dat dat professionaliteit mm -hmm. is. Maar professionaliteit is in principe wie ben ik die in het vak staat. Dat kan ik mezelf goed. De genoeg. artsen afstand inbouwen. Nou, wie, wat voor vak dan ook, hè? In elk vak is het zo, wie ben jij, als je erin staat. Ook bijvoorbeeld een journalist die zichzelf het onvoldoende kent... en die daarmee ook niet zijn verantwoordelijkheden kent... die gaat grote brokken maken. Hè? Het is heel belangrijk in elk vak dat je uitoefent... wie ben ik, wat ben ik aan het doen. Want in elk vak is er het, is het een uitdrukking van jezelf... En die uitdrukking, die projectie, die stop je de wereld in. Die ga je de wereld in. Ger, groot. Ja, toen jij um, in tranen uitbarstte... Hè? toen dat gezegd werd, dit is ja. de dag van de dood van jouw moeder. Dat was dus tegenover een publiek. Ja. Wat voelde je toen? Wat ik voelde... Over die tranen? Nou, dertien jaar, hè. Ik weet wat ik nu van toen weet, is dat ik dacht, zo is het. Hier kan ik gewoon niet omheen. En ik heb het gewoon laten gebeuren. En uh, dat is wat ik voelde. Gewoon laten gebeuren. Je voelde niet schaamte of... Mm. Nee, ik voelde nee. geen schaamte. Nee. Ik voelde werkelijk alleen maar dit is het. Mm. En ik moet je zeggen dat dat lied dat ik zong, Mama, je bent de liefste van de hele wereld, daar staat al mijn gevoel aan in. Later, wanneer ik ga trouwen, yeah. hè, dan ga ik een huisje voor jou bouwen. Yeah. Yeah. Ja? Dus in elk liedje, hè, een, een lied zingen betekent wat zing ik nou? Nou, ik mm. wist helemaal mm. wat ik zong. Dus al mijn zat erin. Dus de emotie op zich wist ik als artiest van 13 jaar mm -hmm. prima te beheersen. Ja. Tot iemand ja. een gat lekker in de dijk schoot. Ja. Nou, nou, Toen toe ja. kwam het. Een vinger ja. dus, ja, ja. in de dijk. Maar, maar, maar dat betekende tegenover dat publiek wat zat te kijken, durfde jij te huilen? Het was geen kwestie van durven, het nee. was een Het gebeuren. Nee. Maar je, ja, je, je accepteerde dat. Ik accepteerde ja. dat. Ja. En dat was de bron van. De kracht die je vervolgens weer voelt? Ik, ik moet je zeggen dat op dat moment ben je heel kwetsbaar. Je voelt het, het ja. gebeurt. Hè? En er zijn meer van dit soort momenten geweest. En die momenten op een bepaald moment ben je dan opeens arts. En dan merk je opeens dat iemand van jouw leeftijd doodgaat. En wat ik dan kan doen is naast die persoon staan rustig blijven. Om met die persoon dat te delen. Het, is, het was, ik moet je zeggen, in mijn opleiding was dat een van de mooiste momenten. Dat je met iemand samen kunt zijn. Want doodgaan kan eenzaam zijn. Wat houdt delen dan precies in? Delen is naast iemand staan. Dat je de angsten van iemand durft te beluisteren. Dat je niet wegrent. Dat je niet uh, het verhaal probeert weg te stoppen. Ja, Hè? Het komt wel goed of wat dan ook. Ja, dat... Maar dat je gewoon rustig aanwezig kunt zijn met die persoon. En toen... Ja, ik weet niet of die persoon daardoor rustig is doorgegaan, dat weet ik natuurlijk niet. Maar ik weet het in ieder geval. Ik merkte dat als je zo jong bent, dat in het proces van doodgaan... dat je heel snel naar wijsheid toe gaat. En deze dame kon me heel veel dingen vertellen, juist door die ervaring... juist door het vroege overlijden. En het betekent dat als je met iemand kunt praten erover... als je met iemand kunt ventileren wat er in je omgaat dat je elke kant, elke keer als iemand naar je luistert... kun je verder komen in je denken. En dat gebeurde. En als, als ik vragen mag... Um, je bent waarschijnlijk niet enig kind. Ik ben het jongste, ik ben het nakomertje. Nee. En, en je broers en zusjes, heb je daar iets aan gehad... met het nou ja, praten over de dood? En... Nee, mijn broers waren ouder. Mm -hmm. En uh, die, uh, ik was dus heel verdrietig, want ik was het jongste kind. En ik zei, uh, dat, dat troostkind. En mijn broers waren zes en negen jaar ouder. Ja. En ik herinner mij dat we op straat gingen. Ja, dat is een groot verschil. Ja. Om, we gingen de stad in om kleren te kopen. We moesten in een mooi pak. En ik ook, dat, ook, ook op straat voelde ik dat ik verdrietig was. En dan kreeg ik van mijn broer zo: ophouden met huilen. Ja. Maar nog, die, nog die één ding en dan gaan, gaan we dan gewoon door. Maar ja. je, je hebt je hele leven, dus zeg maar, de eerste zeven jaar, heb je geweten dat je moeder zou overlijden? En, uh, nee, de, dus van zes toen, toen, tot, toen zeven, tot, van toen tot dertien. Van zeven tot dertien. Oké. Okay. Maar toen, niet, toen. niet in de zin van: ik weet dat ze gaat overlijden. Ik weet, dat mijn moeder zei. Ik ga vroeg sterven. Dus hey, jongens, leer dit en leer dat. Want als ik er niet meer ben, dan dat. dat dus ze bereiden ja, ja. er ons op voor. Jeetje. Ja. Zo, ja, mensen die uh, nu hebben ingeschakeld... Uh... Dat zijn er denk ik niet zo heel veel. Uh, om naar het hoorspel te gaan luisteren. Oh, ik weet niet of dat zo is trouwens. Maar daarvoor moet ik tegen zeggen dat we, dat, dat er nu niet is. Want uh, Casa Luna viert uh, het tienjarig bestaan. En wij mogen dus uh, twee uur lang achter elkaar doorgaan. Alleen onderbroken door het nieuws. Ik praat in deze aflevering met uh, publicist, feminist, columnist... Karin Spank, filosoof en schrijver Ger Groot... en kinder- en jeugdpsychiater Glenn Helberg. En dat zijn de drie ja, droomgasten voor mij, zou je kunnen zeggen. Drie gasten die ik... Uh, in de afgelopen tien jaar uh, in Kazeloen heb geïnterviewd. Um, ja, ik ga, blijf nog heel even bij die kwetsbaarheid. Want dan gaan we toch wat breder trekken. Uh, hoe, heb, hoe gaan wij in Nederland om met kwetsbare mensen? Ger Groot. Dat vind ik een hele moeilijke vraag. Ja, maar een filosoof ja. moet dat toch ook. Ja, Ja, gewoon gooi de, de ja. tegenaan. Daar heb je niet zoveel aan. En, maar ook, hoe, wat bedoel je met kwetsbare mensen die in een ja. lastig pakket zitten? Heb je het over mensen met weinig geld? Uh, um, dit is, ik bedoel, het is echt gigantisch. Ja. Is er niemand die uh, gewoon meteen begint? Nee, nee, nee, nee. Nee, dat, dat, dat ja, is waar. Nou, ik wil je uh, helpen. Ja, graag. Ik wil je helpen. Eén van de dingen die mij opvallen op dit moment is dat um, uh, wij hebben heel veel overgangsfasen tegelijkertijd Dus we zijn continu bezig om uh, naar een nieuwe fase toe te gaan. He? En wie zijn wij? Uh, in Nederland. Um, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg. moeten we weer naar een nieuw financieringssysteem toe. De politie moet naar landelijke politie toe. Um, uh, de rechters moeten op een andere manier gaan werken. Overal in elke, in elke, in el, op elke plek zien we dat we bezig zijn met verandering. En weet je wat verandering betekent? Verandering betekent dat je van een, een situatie van evenwicht dat er is, dat je in een fase komt van onzekerheid en dat je weer moet toegroeien naar een fase van evenwicht. En die fase van onzekerheid, in principe zijn mensen daar kwetsbaar in. Dus wat we nu op dit moment aan het doen zijn met al die veranderingsprocessen, is dat we heel veel mensen op verschillende plekken gevoelens van onzekerheid laten ervaren. En dan is mijn grote vraag... realiseren we ons hmm. dat we continu bezig zijn... zoveel op zoveel plekken tegelijkertijd verandering aan te brengen... en zijn we wel in staat, wat heel belangrijk is... om dan die bescherming te geven die nodig is... als er zoveel mensen in onzekerheid verkeren. Dus jij stelt die vraag algemeen. Als ik hem algemeen maak, kijk ik dus naar de grote veranderingsprocessen... die continu bezig zijn. En we zien dat we het leuk vinden. Er zijn heel veel mogelijkheden. Het kan. Maar we vergeten nog altijd dat het mensen zijn die die processen moeten kunnen volgen. En daar, zei, daar schieten, we, schieten we volgens mij in tekort. En wat zijn dan de mensen die dat niet kunnen bijbenen? Nou. Nee, en, en, nou, draai je het dan meteen om. Het gaat over... Dan doe je alsof het normaal is dat dit de maat is. Dus verandering ja. op verandering en dat het heel hard gaat... en dat we tien dingen tegelijkertijd doen... en um, meer druk hier en dat moet ook anders. En als je niet mee kan doen, dan kan je niet meedoen. Terwijl de vraag misschien meer moet zijn is het verstandig om zoveel veranderingen tegelijkertijd door te ja. voeren. Want dan vraag je je namelijk af of het überhaupt... Ik zou, nou, het zowel politiek als, als psychologisch als sociaal verstandig is dat we aan het doen zijn. Terwijl jouw vraag meteen zegt... sommige mensen kunnen het niet bijbenen, terwijl het wel de norm is. zou dat de vraag zijn moeten zijn. Kan dit wel de norm zijn? <lacht> Sorry. <Ja. margen. lacht> het het ja. probleem is denk ik zelfs nog wel wat, wat, uh, wat groter. Omdat wat je ziet in... Um, wat, wat managers leren uh, wanneer ze een bedrijf moeten bestieren mm. en zo, dat is voortdurend mensen in veranderingsprocessen houden. Mm. Want dat, uh, dat heet dan dat houdt hen alert, dat brengt het beste in hen boven. En dat, dat is een soort ideologie geworden, die datgene wat jij beschrijft als misschien ja, een, een toevallige bijkomstigheid van die veranderingsprocessen. Nee, dat is geen toevallige bijkomstigheid, nee, dat is de, de bedoeling. Ja. Wij worden voortdurend uh, uit ons evenwicht gebracht, vanuit een soort van ideologie, dan presteren we meer. Van wie dan... is dat de bedoeling dan? Wie, wie bedenkt zoiets? Ja, ik vrees dat dat uh, te maken heeft met een, een bepaalde visie op, uh, op, op politiek en op de samenleving, waarin uh, mensen tot op de laatste druppel moeten worden uitgekrepen, zal ik maar zeggen. Nee, maar ik, ik, het, is soms, het gaat soms niet ook over bedoeling, het is meer. Er wordt soms ergens een probleem geconstateerd. En dan denken we dat de oplossing reorganiseren is. Het is niet van ja. dat er een soort van uh, complot is. Of, uh, ik las van de week, ik heb het stuk niet echt ingeprent. Uh, in het parool een kop dat in de afgelopen 15 of 20 jaar. de gemeente Amsterdam meer dan 100 reorganisaties achter de rug heeft. Dan denk je toch ook, jongens, mm. dat is. Ja, maar het, het, het ironische maar... is, het reorganisatie is niet alleen maar omdat er een probleem geconstateerd wordt. dat nee, moet ook een worden opgelost, De reorganisatie zelf is het doel. Ja, maar daar wil is... ik toch nog iets meer. Want en doel, dat moet dan middel. toch van iemand een doel zijn. Ja, ik vrees dat mensen dat leren in business schools of dat soort zaken. Ja, en het, maar het is soms ook een, een, een, een kapstok. Want eigenlijk wil je mensen ontslaan. en dan zeg je: we gaan reorganiseren. Dat kan ook. Ik bedoel, dat gebeurt natuurlijk heel. Of um, een ander soort. wat we nu zien met die hele participatiesamenleving. Het betekent eigenlijk meer, de overheid gaat minder doen. Jullie moet zelf maar opknappen. En dat vertalen we door in reorganisaties op bestuurlijk niveau en op het niveau van de gezondheidszorg. En dan heet het ineens heel neutraal reorganisatie. Terwijl het gaat over taken afstoten en ja. soms gewoon mensen als we daar dan blijven in de gezondheidszorg, en je hebt het over mensen moeten het zelf maar oplossen. Hoe gaat dat dan? Vaak niet. Um, zeker met die participatiesamenleving, als je kijkt. De, de overheid vindt dat ze dan meer voor elkaar moeten gaan zorgen... en, en van eenvoudige klusjes tot, weet ik veel, wat boodschappen doen... tot een beetje schoonmaken en elkaar gezelschap houden. Als je kijkt naar hoeveel uren en over hoeveel maanden... Uh, mantelzorg zich nu al uitstrekt. Er zijn mensen die echt, uh, zich nu echt al... Uh, uh, uh, die zich overspannen voelen door de mantelzorg die ze doen. En daarnaast... Uh, dat houdt dus op. Mantelzorg werkt nog wel uh, met intimi. Met de buren kan je ook nog wel een, keer een beetje doen. Maar naarmate je ouder wordt, ben je zelf minder goed, <coughs> sorry, minder goed in staat voor mantelzorg. En het hele idee, je moet er iets voor terug doen. Zeker bij mensen die ouder zijn of die erg ziek zijn, is, is, het, een, is het een fictie. Ja. En de gedachte dat je dat dan maar op, op buurtniveau moet oplossen... alsof dat vanzelf gebeurt. je moet dat Dat moet je... Uh, en te meer, je, moet, je moet dat oproepen, je moet dat creëren, je moet het scheppen... je moet daar iets voor doen, je moet daarin ook investeren. En de situatie is dat, dat de thuiszorg steeds minder wordt, bijvoorbeeld. De, door de overheid geregelde zorg wordt steeds minder. En ze zeggen, dat is de participatie samenleving, je moet het zelf maar oplossen. Zorg maar dat je broer of je zus of je moeder of de buurvrouw of zo... dat die voor jou gaat zorgen. Ja, of dat hele argument mensen van dan neem je je ouders maar in huis... en tegelijkertijd, dat is leuk bedacht maar in mijn huis nog twee mensen erbij, dat passen dus ze niet. Ja, dan zou ik dus naar hun huis moeten verhuizen. En dat betekent dat ik mijn baan kwijt ben. Bro, hoe, hoe had iemand zich dat voorgesteld? Nou, hoe had iemand zich voorgesteld? Ik denk dat het geld gestuurd is. Het is geen kwestie Natuurlijk. van, geen kwestie van nee, voorstellen. Dat weet ik. Het is Waar? een kwestie van... Uh, kijk, in principe denk ik dat wij als mens... dat we intrinsiek iets hebben dat we voor elkaar zouden willen zorgen. En ik denk dat we door de, de rijkdom die we hebben bereikt geeft de samenleving, althans de, de, de, de, de, onze, onze zorgmaatschappij... met al het geld heeft gedacht, wij nemen het over. Er is toch overal geld voor. En nu zien we dat iets wat we eigenlijk intrinsiek hebben... wat we afgeleerd hebben door steeds individueler te worden... Nee, maar dat hebben we niet afgeleerd. Dat is, dat is precies nee, de kolder nee, nee, nee, nee, in, in de redenering. Nee, we doen het namelijk nog steeds. We doen het ontzettend. We ik, doen het zelf zoveel dat mensen die voor anderen zorgen zelf uitgeput beginnen te raken. We Kaan, doen ik het heel het, erg veel. Ja, nee, nee. La, laat me dat vaststellen. Ik ben het met je eens dat we heel veel doen. Maar het verhaal van de overheid is geworden... Ja, ja dat we het niet doen. en Dat, dat we het niet doen, zijn. Ja. omdat er ooit eens geld was. Dus er is ja. geen geld. En nu ja. gaan we opeens het wiel uitvinden. En we gaan zeggen, nu ja. gaan we mantelzorg als beleidspunt uh, maken. Dat doen we al heel lang. En ja. dat doen we heel lang. En een van de dingen die we, we moeten gaan doen... dat we, dus, we worden dus een soort van... Uh, een of andere speen voorgehouden, een of, andere voorgehouden. Ja. En, uh, of, of wortel. En, uh, en dus nu doen we alsof we beleid maken. Nee. Terwijl, we niet, terwijl we weten dat mensen dat al jaren met elkaar doen. En een van de zaken die, die, waarvan ik denk dat het erg belangrijk is... is dat we eigenlijk hebben moeten zien met elkaar... wat er allemaal op werkniveau was. Nee. Maar tegelijkertijd vinden we participatiemaatschappij tegelijkertijd vinden we dat we mensen voor elkaar moeten gaan zorgen... en tegelijkertijd zien we dat de mensen op dit moment armer aan het worden zijn. Ja. En dat, dat wringt, want hoe moet je dat doen? En inderdaad, in als ze in zo'n participatiemaatschappij... als we werkelijk doordenken over zo'n participatiemaatschappij... net zoals jij dat zegt... dan zullen we heel anders moeten gaan denken over ja, hoe we werk inrichten. Zullen we heel anders moeten gaan denken over huizen gaan bouwen. Zullen we heel anders moeten gaan denken over hoe we onze kinderen opvoeden. Participatiemaatschappij ja. op die nee, manier zoals zij dat willen. Ook hoe we de zorg in inrichten, want een in, van de problemen nu is... Zeker als de zorg aan huis moet komen. Dat, we, we hebben het zo ontzettend uitgesplitst. Dan nou snap ik wel dat je iemand die fysiotherapie in huis kan doen... dat je dat niet zomaar kan uitwisselen met iemand die de boodschappen doet. Maar um, voor benen inwikkelen komt de wijkverpleging. Voor iets anders komt uh, de bloedprikdienst. En, en je hebt voor je het weet heb je per dag drie mensen aan huis... die zelf eigenlijk niks anders doen dan twee minuten in jouw huis zijn... en vervolgens dertig minuten door de stad reizen... We doen het allemaal heel inefficiënt. En hoe, hoe moet het wel dan? Ik, ik denk dat je toch vooral... Er is een heel oud ideaal. Anna Blaman heeft ook nog wel veel over geschreven. Want dat was een, een van haar hoofdpersonen steeds. Maar de wijkverpleegster. Die ook gewoon drie uur bij iemand was. En die in dat benen verzorgde. En, en nog eventjes iemand haar goed deed. En even een praatje hield. En een boterham smeren. En die ging dan... Uh, op een dag drie mensen af. En die had daardoor ook verdomd goed in de gaten... hoe het met iemand ging. Die was beter in staat, sneller in staat... om een signaal op te vangen van... Hey, maar nu verandert er iets. Of nu moet er iets anders in worden gezet. En dat hele concept van... De web, we hebben het uitgebannen als in... ja, maar dat is te duur. In de praktijk blijkt het waarschijnlijk toch goedkoper te zijn. Ja. Ook omdat de kwaliteit van de aandacht veel beter is. Ja. De mensen in kwestie het idee hebben... dat ze gehoord worden... terwijl ze... Ja, iedereen, iedereen is natuurlijk blij met de zorg die ze krijgen. Maar ze, i, i, uh, nee, ik heb het zelf uit de tweede hand meegemaakt. Of nee. um, je moet zo vaak opnieuw uitleggen wat de situatie is. Wat er wel kan. Ja, als je en dat op, kost ook veel op, op een veel gegeven geval. moment denk van: oh god, niet alweer een nieuw iemand. Hou nou toch eens op. Maar de overheid zegt natuurlijk: dat moet toch meer door mensen zelf worden gedaan. Want er komen uh, steeds meer mensen die zorg nodig hebben. Nee, dat nee, we maar niet maar deel, We hebben eerder gedacht dat we de zorg efficiënter kon maken door die op te delen. Dat blijkt niet waar te zijn. Voordat we nou gaan zeggen. Nou, laten we de zorg afschaffen. Denk ik, laten we eens een keertje kijken of we hem niet zozeer efficiënter kunnen maken. of we hem menselijker kunnen maken. En volgens mij gaat het dan al heel erg hard. Ja, je zit ontzettend knikken. Volg mij ook op. Groot. Ja, dat horen de, of dat zien de luisteraars niet natuurlijk. Jawel, we hebben een webcam. Ja, ze hebben een webcam. Ja, die worden niet voor niks geschakeld. Er zit iedereen naar te kijken nu. Ja, ik moest ondertussen denken dat die merkwaardige ontwikkeling die een paar jaar geleden hadden.. mensen een persoonsgebundeld budget kregen of zoiets. Waarmee ze onder andere dan zorg voor hun kinderen konden inkopen. En wat betekende dat dan? Dat de grootouders die af en toe op die kinderen pasten, twee of drie dagen in de week die werden vanaf dat moment betaald door hun kinderen... om op hun kleinkinderen te passen. Ja, dat is de totale vervreemding. Dat is niet, nooit de bedoeling geweest, nee. Nou, nee, maar dat is het systeem wat ja. dat op een of andere manier ja. oproept. Nou, en dan, dan zitten we dus opeens in die veranderingsmaatschappij. En een van de dingen die mij hinderen... is dat we niet eerst goed evalueren waar we worden fout gemaakt... Ja. toen we dat nieuwe systeem introduceren. Ja. En we zien dat er steeds verandering of verandering komt... Ja. dat we niet eerst terug... Blikken en zeggen waar zat onze denkfout? Dus we stapelen fout op fout. Ja. En dan opeens, zoals Karen net zegt... Die opeens, er wordt weer gesproken over die wijkverpleegster. Opeens gaan we dan zeggen van... Hey, wacht even, die wijkverpleegster deed het helemaal niet zo slecht. Ja, ik, ik wou dat er over gesproken werd. Nou, het, inmiddels hoor ik ja. alweer meer over die ja, wijkverpleegster. Van de waarde die die, die ja. wijkverpleegster heeft gehad. Want wat, wat doe je als je fout op fout stapelt... en je wilt dat uh, voorkomen in de toekomst? Dan zie je op een gegeven moment dat het uh, instort. En dan? En dan moet je dus gaan zoeken wat werkt. En dan ga je opnieuw kijken wat werkt er nou. Ik, ik, ik ben nu... Uh, je hebt voor, de, voor we begonnen heb jij net gezegd... dat ik de oudste ben hier aan tafel. Nou Ooit is wat ik de jongste ergens op een afdeling. En toen nam zo iemand afscheid. En die zei, Glenn, weet je wat je gaat meemaken? Op een bepaald moment ben je moe. Want er komen steeds veranderingen. Steeds veranderingen. En op een dag zul je merken... al die veranderingen leiden eigenlijk niet tot vernieuwing... maar eigenlijk steeds tot hetzelfde. En dan de, ben jij klaar. Glenn Helberg, Gergroot en Karin Spijnk zijn vannacht de gast in Kaasaluna. Uh, en die blijven tot twee uur. Als u nou moe bent, dan kunt u morgen op radio1.nl dit gesprek nog eens beluisteren. Dus als u het tweede deel niet haalt, dan kunt u dat morgen op radio1.nl nog beluisteren. Hm. Wij gaan er even dus uit voor het journaal en zijn dan over uh, een minuutje of twee terug. Als Karin Spijnk het ook goed vindt. De plaspauze. Plaspauze, ja maar plas. uh, En uh, dan uh, ja, praten we dus door met z'n drieën. Tot zo. Ik. Ik. ik, ik, ik, ik, ik, ik. En ik. Ik ben niet alleen. Dat is jij. En CRV.